Met het de Iraanse revolutionaire garde zegt dat de tegenaanval van Iran zal doorgaan totdat de vijand definitief is verslagen. Ze beweren dat alle Israëlische en Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten zijn geraakt door Iraanse raketten. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran niet zal twijfelen in zijn reactie... Volgens het ministerie is de tijd gekomen om het vaderland te verdedigen... en zullen de Iraanse strijdkrachten met een beslissend antwoord op de agressors reageren. In Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn nieuwe explosies gehoord. Ook worden er explosies gemeld in Doha, de hoofdstad van Qatar. In Abu Dhabi zou vanochtend zeker één persoon om het leven zijn gekomen door een Iraanse raketaanval. De Iraanse staatsmedia bevestigen dat Iran doelwitten in de buurlanden bestookt... Het Ministerie van Defensie in de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat er meerdere Iraanse raketten zijn onderschept. De Amerikaanse president Trump heeft in een videoboodschap de bevolking van Iran opgeroepen om het Iraanse regime omver te werpen wanneer de Amerikaanse aanvallen klaar zijn. Iran, is hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Volgens Trump is dit mogelijk de enige kans die de Iraanse bevolking in generaties zal krijgen. In dezelfde boodschap roept Trump de Iraanse revolutionaire garde het leger en de politie op om zich over te geven. Doen ze dat niet, dan zullen ze volgens hem een gegarandeerde dood tegemoet gaan. Het weer, buien, een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind, het is dus 9 tot 12 graden.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 Zingt mee met ons verzoek, zet de zorgen in de kast Neem een glimlach, neem hem vast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 Auguste Laat, samen met Bob Scholt. Het is officieel gezongen door Bob Scholt. Ik heb het al eerder uh, <laughs> zo aangekondigd, een paar weken geleden. Nu ik het trapp ik er weer in. Ook onderweg zometeen Lou Bandi. Maar eerst hoort u een opname uit 1966 alweer. Het is die Blok, samen met Lee Jongenwaard, met mijn opa.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 Was zo aardig voor mij.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 Neem in je levensstrijd, een verzetje op zijn tijd, maar zij in te leven, zet de zorgen aan de kant.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, want ze vreugde in te leven zet de zorgen aan de kant.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 Haken eens in de is gezellig met me mee Want ik ben Jaapie de Poetier, hola die yeah. Ik ben Jaapie de Gortier Ik heb ze joogvol baantje hier Ik zeg altijd keer op keer Dag mevrouw en dag meneer Hoe vindt u hierbij bij ons de sfeer? Bij de liefde en een glas wijn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 Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Een bij een liefde wij glas wijn. Kan het zo bezellig zijn? Maak vanavond veel plezier. mag geef uw hoed in uw jas maar hier. Want ik ben jou, de portier.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 Heel alleen alles is om je heen, zo heerlijk rustig. Er klinkt een harmonica die speelt door Remi Fassola, Trallali, Trallala, zo heerlijk rustig je yeah, je. Yeah.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 te gauw, niet te gauw, maar heerlijk rustig, ja, yeah, ja, yeah. en heel stil, heel tevrij, zakt zakte zon in de zee, zo heerlijk rustig, zet de lucht en het strand in een laaiende brand, zo heerlijk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 Hun rug erop zeer. Het vrouwtje zat achter de toonbank, ze prijsde de mandjes met fruit. De man nam een kijkje van buiten en lachte haar toe door de ruit. Zo leefden ze enige dagen, maar niemand had trek in hun slaap.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 Voor de tijd acht die kadaat, en dan gaan we op de straat. Op het ijs, op het ijs, op het ijskal, o, ijs, goeie De baan op en neer met de wind om je kop, een tintelend gezicht en een je mop. Op de baan door een wit paradijs.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Al is heel de wereld zot, ik zit op mijn duivenkot, bovenaardse dingen hoog verheven. En kijk naar mijn duivenvlucht in die wijze blauwe lucht, omdat het mijn lust is en mijn leven. Als het zonnetje schijnt op mijn duivenkot, op mijn duivenkot, op mijn duivenkot, dan heb ik mijn eigen plezier en genot. Op mijn duivenkot, op mijn duivenkot, dan laat ik mijn prijsvliegers buiten.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 En zijn geboortehuis staat aan de Bemuurde Weerdvest... nummer 1 in Utrecht. En hij woonde vervolgens uh, onder meer in de Adelaarstraat. En nu hoort hem hier rijk de gooien... samen met uh, Johnny Kraaikamp, Johnny Kruijkamp, senior, met uh, O Waterloopplein. Ik riep een beetje door de stad. Ik had geen doel, ik deed maar wat. Toen bleek ineens, ik stond er weer als iedere keer...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 Bij oma Arie Loer, de rechterwijster in de laar Het zal wel voor jou zijn We kwamen uit de kroeg Ik denk de vloer die loopt wat schuin Er stond een hele grote paarse krokers in de tuin Ik was misschien het spoor een beetje bijster Want in de laar la, lag die dode bijster Dus zag ik aan mijn man d'arbat fan. <laughs> Ik denk hoe komt nou die lijster daar terecht Ik had er immers enkel maar m'n feestneus ingelegd Toen zie ik opeens mijn grote rode kater Die zegt ik ben vanoud zo'n lijstermater Dat beest is nou toch dood? Ik spring wel nu op schoot Loop.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 ik begon mijn schat me te vernijen Ik dacht, wat een maar gaan De lente komt eraan Oeh, de lente meester in de baan Het zal wel voorjaar zijn Oeh, de lente meester in de baan Het zal wel voorjaar zijn Ik dacht nog even, het is pas zebrouw I'm gonna put my arm.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 Zing graag een feestje met een meisje in de maandenschijn. Ik heb maling aan geest. ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, mijn schat, dan worden we man en vrouw.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 Ik heb maling aan bing, bing, bing, bing, bing, bing. Ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, mijn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 In zijn vrije tijd speelde hij met Fred Plevier, speelde hij gitaar. En ze kregen succes, ze kregen succes toen ze met Johnny Jordan een toernee door Nederland en België maakten. En Rudy Carel raadde hem aan om sketches te gaan spelen. Na een ontdekking door Rudy Karel traden ze ook op de televisie traden ze op. En toen Plevier in 1965 overleed, werd de rol van aangever overgenomen door René Van Voren, pseudoniem van René Sleeswijk. Alhoewel Bamberg en Van Voren privé geen vrienden waren, vormden ze een uiterst succesvol duo. En u hoort hem nu, Piet Bamberg, samen met Adele.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 Ziet reeds moord de dagen raad, die ons het een licht gaat brengen. De zon die ons alle kwaad, op aarde zal verzingen. Want, yeah! we ja! zijn toch de wereld nog maar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 Mij koortsig, ik ril van de kou. oh donagel. Zandvoort zometeen, Zet hem. Zet FM op de radio. Jazz hier op de radio. Jazz hier op de radio Zandvoort zometeen zometeen. ZFM Zangvoort zo meteen, ZFM Jessie op de radio. Jessie op de radio.